Wonenbakker met het NOS Journaal. In zeker drie gemeenten wordt Forum voor Democratie geboycott... ...vanwege extreemrechtse kandidaten op de kieslijst. In Den Haag, Rotterdam en Nijmegen... wil een raadsmeerderheid niet met de partij samenwerken... ...naar berichtgeving in de Volkskrant. Forum heeft in de drie gemeenten kandidaten hoog op de lijst gezet die actief zijn geweest voor extreemrechtse organisaties, zoals de Geuzenbond en de Nederlandse Volksunie, of die openlijk sympathiseren met rechtsextremisme. Forum voor Democratie doet in meer dan 100 gemeenten mee aan de verkiezingen op 18 maart. Ook in Nieuwegein en Krimpenerwaard staan omstreden kandidaten op de lijst. Een jonge vrouw uit Hilversum krijgt tbs opgelegd omdat ze dieren heeft mishandeld en gedood. Ze had het gemunt op katten en egels die ze sloeg, stak of onthoofde. Uit aantekeningen bleek dat de vrouw ervan genoot en er ook over fantaseerde om mensen te vermoorden. Sommige aantekeningen waren met bloed geschreven. De 19-jarige Hilversumse heeft een gevangenisstraf van ruim een jaar gekregen... gelijk aan haar voorarrest en daarnaast TBS met voorwaarden. Dat betekent dat ze behandeld moet worden, maar niet per se wordt opgenomen in een kliniek. In New York is een schets van Michelangelo geveild... voor een recordbedrag van ruim 27 miljoen dollar. Op de schets, gemaakt met rood krijt, is een voet te zien... Vermoedelijk was het een studie voor de fresco's op het plafond van de Sixtijnse kapel, Michelangelo's beroemdste werk. De schets was tot nu toe niet bekend en was in privébezit. De eigenaar wist niet dat het een werk van Michelangelo was, dat ontdekte het veilinghuis. De koper is niet bekend. Het weer in de noordelijke helft van het land geldt tot en met de ochtendcode geel... voor gladheid door ijzel of bevriezing. Het is vannacht min 2 tot plus 3 graden. Daarna een overwegend grijze dag bij maximaal 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest.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 flame of mine M Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey though I might be lost and there's a road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 self